Christian Bonebakker met het NOS-journaal. De regeringsleiders van de EU-landen hebben in Brussel een akkoord bereikt over de herkapitalisatie van banken. Dat hebben de 27 regeringsleiders van de EU in een gezamenlijke verklaring bekendgemaakt. Het akkoord houdt in dat de banken vanaf juni volgend jaar een buffer moeten hebben van 9% van hun uitstaande verplichtingen. Aanvankelijk zou die verplichting pas in 2019 ingaan.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 Twee Egyptische politieagenten zijn veroordeeld omdat ze vorig jaar een activist hebben doodgeslagen. Ze kregen zeven jaar cel. Volgens zijn familie werd de activist vorig jaar uit een internetcafé gesleept en in elkaar geslagen. De autoriteiten zeiden dat hij drugs had ingeslikt. Zijn dood was een van de incidenten die leidde tot de volksopstand tegen president Mubarak. In de strijd om de KNVB-beker heeft Vitesse met 2-1 gewonnen van ADO Den Haag. De Arnhemmers zitten nu bij de laatste 16. Vitesse kwam al snel op voorsprong door een doelpunt van Pedersen. En kort daarna maakte Sherry voor ADO de gelijkmaker. Na rust scoorde Boni voor Vitesse de winnende treffer. In de slotfase van de bekerwedstrijd kreeg ADO-speler Horvat een rode kaart na twee keer geel.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 En de, ik neem dat hier in Zandvoort uh, bewust voor gekozen is om naar een kleuterschool bij uh, de bejaarden te integreren. En, en de mensen die daar wonen hoor ik van dat die dat heel leuk vinden, omdat ja, er is weer een uitwisseling met de jeugd. Welk welke bejaardenhuis heb je het over? Dan? Het, uh, uh, in het, uh, hoe heet dat, uh, kostverloren ik, ik ken het ook niet hoor. Nee, nee. Geval, want ik bedoel uh, ja. ook wel het een en ander het Huis in de Duinen. Nee, is... ja, dat is een stukje verder. Ja, uh, ja, jij bedoelt het Huis in de Kortstroom. Ja. ja. dat, dat ja. Ken is, het ik ook niet. is het de kluitenschool. Ja, ik heb daar Ja. Of een kinderopvang. Ja. Een kinderopvang. Een Duitschoolse opvang, misschien. Ja, ja. Zelfen, ja. Um.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 hebben. En vaak is het al vrij gemakkelijk om de kinderen eventjes uh, ergens onder te brengen, klasjes en uh, dat soort, uh, waardoor de, de aandacht zeg maar, van de ouders in mindere mate uh, wat de opvoeding betreft uh, kan plaatsvinden. Dus eigenlijk is het helemaal niet zo erg dat je op je kleinkinderen past. Want daardoor blijf je zelf ook veel ja. Ja. jonger. Zeker. Passen jouw grootouders ook veel op? Nou, mijn kinderen, de ouders is 22 en de jongste is 17. Ja. Dus Oké, okay. dus dat... Uh, ja. maar hoe heb je... Dat hoeft niet meer. Dus maar waar voorheen, is, voorheen is dat wel zo geweest. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar ik denk dat het niet alleen voor ouderen geldt. Want ik denk dat het ook voor mensen geldt die afgekeurd zijn bijvoorbeeld. Ja, Nou ja. Ja. ja, goed. Dat is ook een, een punt op zichzelf. Dat, in, in Nederland heb je enige idee hoeveel mensen in de, in de WO rondlopen. Nou, het waren er tien jaar geleden een miljoen, maar misschien is het inmiddels wat meer geworden. Ja, ze hebben wel aardig wat mensen uitgeknepen. Nou, chronisch zieke mensen bedoel ik. Ja, nou, 1,2 miljoen, toch? 6 miljoen. Ja, ja maar dan heb je ja. het over niet mensen die in de WO zitten. En de... Ja, goed, maar dat zegt ja. iets over een zorgstelsel. Nou, wat noem jij een chronisch zieke? Wanneer ben je nog een chronisch zieke?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 ja, yeah. dan...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 verzekerd wordt en ze straks geen geld aan hun laten zeggen innerlijke gezondheid psychische gezondheid Dus dat is wel een beetje de tendens weet ik niet ik denk dat het makkelijker is als je wel geld hebt ja het is makkelijker maar ze doen het nog steeds niet is de is de ervaring tenminste een beetje zwart-wit ja dat valt dat loop ik ook tegenaan ik kan echt in heel weinig sessies iemand enorme boost geven in zijn carrière bijvoorbeeld mensen geven wel geen geld aan coaching uit als ze zien wat de resultaat is dan is het maar een fractie van wat het kost en wat het opbrengt. dat is dus bedoel ja. je ook een beetje. Ja, ja. Ja, dat, ja. En dat is wel een beetje Nederlands, heb ik het gevoel. Als ik bijvoorbeeld kijk naar Amerika, ja. daar is het heel normaal bijvoorbeeld een coach te hebben. Maar ja, dat zie je ook. Uh, voorheen was personal training echt in Amerika. En nu is het hier ja. al normaal geworden. Dus dat soort dingen begint ook nu wel te veranderen. Ja, daarom zeg ik. Het wordt steeds normaler. En dus is het ook steeds makkelijker. En als de ene doet, doet het andere, doen de andere ja, het dat ook. Dat is ook cultuur. Ja. Wij, wij leven in een enorm gepemperde samenleving. Ja. Alles wat goed is, dat is gratis. Hè. Dat is al dat is jaren geleefd. Hè. De staat, ja. Allemaal heel goed hoor. Ik ben er echt ja. voorstander van. Maar de resultaten van is dat die eigen verantwoordelijkheid wel een beetje ja. weg is geëbt. Ge en mensen die, gaan, die zijn bij spreken bijna bereid om dood te gaan. Op het moment dat ze, dat ze niet gepemperd worden. Ik, ja. ik overdrijf enorm ja. nu. Maar snap je dat, dat is eigenlijk heel raar toch? Ja, ja. ja maar er staan steeds, steeds meer mensen op die coaches zijn. Dus er zit dus toch wel brood in. Dus er zijn ook steeds meer mensen die het wel doen. Ja, gelukkig wel. Er is heel veel uh, ellende natuurlijk nu... Uh,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 Bijna hand in hand Maar, maar tussen aanhaling zeker, Je verdient het dan ook weer terug Als je ja. beter in je vel zit ja, Dan ben je ook heel makkelijk in staat Om dingen in je dagelijks leven te veranderen ja. En dat ja. je niet gaat wachten tot iemand anders het voor je doet Precies ja. het is nou niet, Ik vind het niet simpel hoor Moet ik eerlijk zeggen Want ik loop nu anderhalve maand Met een chronische verkoudheid En ik, wat ik ook doe Het gaat niet over en dat is het, ja. ik, ik neem ontzettend verantwoordelijkheid Maar ik word er helemaal ja. gek van Dat het nog steeds jouw over is ja, Goed maar dan <laughs> uh, het je samen.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 van haar en ja, het, ze hebben het uh, album uh, helemaal zelf uh, geschreven. En het album heet, uh, heet Gaia. Nou, vandaar uh, dat ik net al zei met het nummer de Uurzong van uh, Michael Jackson. Want wat betekent Gaia? Dat is uh, Gaia, dat is uh, ja, eigenlijk de, de aarde, hè, de, de ziel van de aarde. En de ziel, en dus de allesomvattende ziel ja, van de aarde. Ja, ja want, precies. Uh, precies. De Lange hier. Gehad. Ja, uh, ja, dat moest In ik ook de inderdaad. Uh, en dat boek heet Gaia's kracht. Ja, ja. precies, precies. Nou goed, um, om even terug te komen op het uh, album. Uh, het album was dus absoluut geïnspireerd door, door, ja, door wat ze allemaal moesten doorstaan hè. Je, moet, je moet vechten tegen ja, tegen, tegen heel veel dingen je moet natuurlijk fysiek moet je, moet je heel sterk zijn, maar ook psychisch hè, op dat moment en um, nou, het album is door diverse artiesten het ondersteund zoals uh, Patti LaBelle Delta Goodram, en dat zijn ook allemaal overlevers van, van borstkanker, hè, moet ik zo maar te zeggen en uh, ja, de, de... I'm gonna make you uh, de revenues uh, kwamen natuurlijk ten gunste van uh, allerlei instanties die zich inzetten voor, uh, uh, voor borstkankeronderzoek. Uh, um, in 2006 kwam het album Grace and uh, Gratitude uit. En dat is inmiddels alweer het 22e album van Olivia Newton-John. En nou, de, Daar gingen dus ook weer de opbrengsten, uh, net als bij Gaia, naar de diverse goede doelen op het gebied van uh, borstkanker. En, uh, het album is in 2010 als uh, exclusieve Pink Edition uh, opnieuw uitgebracht om het... Uh,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 Leefwijze. We hebben het eigenlijk al een beetje gehad, hè, van verantwoordelijkheid nemen en bla bla. maar... Ja, het is eigenlijk gerelateerd eigenlijk ook aan gezondheid. Ja. En ja, hoe ziet je dagelijkse leefwijze eruit? En uh, dat is vaak ook het resultaat wat je in de toekomst uh, kunt terugkrijgen. Dus op het moment dat je investeert zeg maar, in een meer harmonieus leven, dan krijg je daar ook in de tijd een, harmonie, een harmonieuze omgeving voor terug. Hmm. En ja, wat bestaat het allemaal uit? dat zijn allemaal dingen ja. als je, kijk, je wat, moet wat niet... wat zou Wat zou vol voor jou de top drie zijn? Um, Om, want je kunt niet alles vertellen, maar wat, wat zijn jouw belangrijkste? ontspanning en te, eigenlijk als eerste. Ontspanning. En, en uh, he, er zijn mensen die hebben wel vier uur ontspanning voor de tv, elke dag.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 het wel doen en als je dat met regelmaat doet, ja, dan wordt het ook makkelijk omdat je weet dat het je goed doet. En wat is een mooie hoeveelheid tijd?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 lopen door het bos. Dat is mij een beetje wat voor mij goed voelt, bijvoorbeeld. Ja, ja. Maar, maar goed, uh, je, moet, je moet ook niet de lat hoog gaan leggen. Dus op het moment als iemand drie, denkt oh, no way. Dan gaat, wordt het niet eens één keer. Mm -hmm. Dus begin maar met, met, met één keer. Ja, dus het moet goed voelen, niet geforceerd, luister naar je weerstand, uh, dat soort dingen. Ja, ja.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 Essentieel, ja. Omdat lichaamsbeweging ook weer leidt tot ontspanning. Mm. En ook ontlading. Mm. Vaak, uh, denk maar, nou, als je achter televisie naar een voetbalwedstrijd zit te kijken. En je bent fan van voetbal. Ja, dan reageer je, of een bokswedstrijd of iets anders. Dan reageert het hele lichaam mee. Alleen, jij kan het niet ontladen. En diegene waar je naar kijkt wel. Mm. Dus, ja, graag dat je voor jezelf ja, een uitlaatklep zoekt. Maar dan gaan Om... mensen toch op zaterdag tegenwoordig de lijn staan bij hun kinderen. En dan gaan ze daar <laughs> toch een tonen. Dat is best toch een spotje van. <laughs> Ja, dat heb ik wel eens gezien maar ja. nou, goed gevent en, ja, en zoek dan die bewegingsvorm die het beste bij past, die het leukst vindt om te doen ja. en er zijn genoeg leuke dingen om te doen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 uh, wandelen, terwijl je dat bijna nooit doet en dat je dan de dag erna al zitten de pierpijnen. Ja, hebben. en dan zeg je van nou ik vind het niet leuk dus ik ga ja, me niet wandelen. Ik doe gewoon nooit meer. Wij vonden het wel leuk hoor. Oh, goed aangesproken Marja. Ja, dat zeg je toch ook. Wij vonden het wel leuk hoor, Ik Je zou het volgende week weer doen, maar daar gaat het over dan hè. Nou, volgende week niet, maar volgende maand wel, zeker weten. Uh -huh, dat was ja. wel heerlijk.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 Goeding dingen aanvulling. En, en uh, kun je daar iets over zeggen? Ik, ik bedoel even de, de elementaire zaken als patat en zo Dat snap ik dat dat slecht is. En twee stuks fruit en twee stuks groente is uh, heel goed hè? Uh -huh. maar, kun je daar even nog iets over zeggen? Ja, je, je kunt zeg maar um, om, om je lichaam sneller terug in balans te brengen. Kun je bijvoorbeeld uh, groentesappen drinken. Uh -huh. uh, liefst zelf vers geperst. Uh -huh. En dan ook het liefst uit de natuurwinkel. Uh -huh. En er wordt wel gezegd ja dat is duur. Dus tegenwoordig hebben ze bij Albert Heijn ook verschillende soorten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 Ja. En dan zeg je groenteparsen? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Dan moet je dat eens koken? Of is dat dan nee, uh, nee, allemaal koken? Nee, gewoon je uh, selderie salade, selder, mm -hmm. uh, wortelen. Je kunt er uh, in het voorjaar gewoon brandnetels plukken, die werken heel sterk reinigend. Je kan er wat citroen doorheen doen, je kunt er een appel doorheen doen, je kunt er spinazie erdoorheen doen, uh, broccoli, ik noem het eigenlijk maar op. En ja, als je behoefte hebt om het iets te zoeten, kun je er wat agavesiroop bijvoorbeeld doorheen doen. is mm. dus een Voetstof, zeg maar die nog verwaardig is. Ja, ik kan me voorstellen dat het wel gezond is. Eh. Klinkt, ja, maar ja. klinkt heel ja. gezond, ja. En het wordt direct opgenomen in je lichaam. Ja.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 Maar wat, wat bedoel jij dan? Nou? nou ja, een beetje zo van, we hadden het over gezondheid en eten en voeding. Ja, maar dat, dat denk staat er voor mij. Ik o, dat is, lijkt iemand die een heel heftig leven heeft gehad. En... Ja, maar dat maakt mij helemaal niets uit. Uh -huh. Ieder mens, zeg maar, laat ik een voorbeeld geven, een zwerver, zeg maar, in de goot ligt. die kan, uh, zeg maar beter in zijn ontwikkeling zijn dan degene die er langs loopt en denkt van wie ben jij? Dat is niet aan ons om te bepalen van in hoeverre iemand minder ver of verder is. Het is, ja, ik weet niet. Het gaat mij alleen om de uitstraling en de energie. Ja, dat is waar. Oké, we gaan luisteren, Siel, en kiss from a rose.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 In de natuur? Nou, ik vind het strand vind de natuur. Ja, vroeg, ja. vroeg ik. Oh ja, nee, op, op, op het strand. Op het strand, mm -hmm. ja. Sorry. Um, de uh, mogelijkheid bij een notiek heb ik dat je ook binnen daar kunt. Ze dus hebben een heel hoog plafond, dus dan kunnen we weer of geen weer, kunnen we altijd daar uh, aan de slag. Mm -hmm. Dus dat is een hele leuke uh, En wanneer doe je dat? Dat is op uh, dinsdagavond van 7 tot 8 en op zaterdagochtend van 10 tot 11. Mm -hmm. En ik wil straks ook uh, kinderles gaan verzorgen. Ik heb een tijdje geleden hier op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 Ja, maar. En als ze jou uh, persoonlijk uh, willen hebben, als persoonlijke ja, trainer, trainer, of als uh, schoonmaker van huizen. Ze en, en ja. hebben het nog niet over gehad, hè, van, dat je ook huizen schoonmaakt enzo. zo. Misschien ja. ja. dus kan je daar nog iets over zeggen. Uh, ja...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 Het algemeen niet zo inrichten, juist. En zo zijn er allemaal. bepaalde spiegels en. Ja, precies. Ja, niet ja. Zetten. Ja. Ik heb er een heel boek over gelezen. Ja. Hey, je hebt nog een minuutje? Wat wil je nog kwijt, Remi ehm um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 inneemt, dan balanceert het je lichaam en het kan op sportgebied het kan ja, op allerlei gebieden om je gezondheid ook weer te balanceren Nou ik zie maar heel kijken volgens mij hebben we weer stof voor nog een uitzending maar... ja. <laughs> ja, heel interessant ik zit echt mijn uh, mond open te luisteren naar uh, alles wat jij uh, wil gaan brengen, dat... dus ik hoop dat je binnenkort uh, ons er uh, meer over laat weet. ja, nou, dus dit is echt lang. een uh, uitzending is meer onder hemel en aarde ja. <laughs> ja. nou Remy, we gaan, de, we gaan eruit Heel erg bedankt. Uh, je gaat straks nog even een uh, mooi gedicht uh, voor uh, dragen, dus luisteraars dus blijven uh, luisteren. Ik wil je in ieder geval vast heel erg bedanken en uh, ja, ik vond het vond ik een interessante uitzending. En, ik wil jullie uh, voor de uitnodiging bedanken. Okay. Dankjewel. Dankjewel. Kemi, nou het, is, het zit al weer uur, op, twee uur radio, ja. mensen um, kunnen hem natuurlijk nog even herluisteren, als er, het zijn toch wel best wel ja. ingewikkelde dingen verteld, dus uh, er is straks een herhaling en ze kunnen het ook uitzending misluisteren.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 En ik ben even kwijt wie nog meer de auteurs zijn van dit. Uh, uh, dat is uh, Peter Tonen gelijk. Peter Tonen, de beroemde Peter Tonen. Die uh, ook een uitzending gehad. Ja, ja. ja. uh, Marieke Verkerk uh, en uh, Angelique van Driet. Angelique hebben we natuurlijk ook een uitzending ja. gehad. De versierkoos was dat gewoon. Uh, ja, Flirt, flirt Ja, de flirtcoach. ja, de flirtcoach. ja als, nou, alsjeblieft. Dankjewel. Dankjewel.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 En dan heen uh, voor de voor. Dankjewel. Het gaat toch een stuk sneller hè, zo te praten. <laughs> uh.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 wat je werk en aspiraties ook mogen zijn, houd vrede met je ziel en de lawaaiige verwarring van het leven. Met al zijn goud, somberheid en vervlogen dromen is dit toch steeds een prachtige wereld. Wees voorzichtig en streef naar liefde en geluk.